5 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. We zijn er nog tot uh, 7 uur. Verrassende tussenstand in de arena. Ajax tegen NACP. Daar staat het nog steeds 0-1. We gaan naar het NOS-journal van 5 uur. Met Jeroen Tjepkema.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 Op zijn hoofd heeft hij een tatoeage van een neonazi-teken. De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen... heeft aangifte gedaan vanwege kwetsende pamfletten. Daarop staat burgemeester Munniksma, afgebeeld als nazi met een pet met een haakkruis. De posters zijn afkomstig van activisten tegen windmolens die zeggen te handelen namens belazerde burgers uit Groningen en Drenthe. Menniksma wordt op de pamfletten de bul van Drenthe genoemd. soortgelijke posters zijn er ook van de Deense, Drentse gedeputeerde Stelpstra... die denkt er nog over na of hij aangifte gaat doen. RTL gaat in gesprek met de makers van Voetbal Inside... over de uitzending van vrijdagavond. Daarin staken ze de draak met de Vlaamse journalist Boven van Speelbeek... die sinds kort als vrouw door het leven gaat. In Voetbal Insight droeg René van der Grijp een blonde pruik... en zei dat hij voortaan Renate genoemd wil worden. Voetbalanalist Johan Derksen moest lachen... en zei dat we niet moeten doen alsof dit normaal is. Volgens RTL mogen de mannen bij Voetbal Insight... over van alles hun mening geven... maar hoeven ze niet overal een grap van te maken. Eerder raakte Van der Grijp al een opspraak... omdat hij had gezegd dat homo's niet thuis horen op het voetbalveld.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 Het is Mathieu van der Poel niet gelukt om in eigen land wereldkampioen veldrijder te worden. In Valkenburg kon hij zijn Belgische concurrent Wout van Aert al na twee ronden niet meer bijhouden, waarna van Aert onbedreigd naar de titel reed. Tweede werd de Bel van Toerenhout, van der Poel eindigde als derde. Het brons is voor hem een flinke teleurstelling. Van der Poel won dit seizoen 26 van de 32 races waaraan hij meedeed. Het weer, veel bewolking, maar ook wat zon en 2 tot 4 graden. In het oosten en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Vannacht ligt de vorst, morgen droog met geregeld zon. En er gaat op 2, ook de dagen daarna, zonnig en zo'n 2 graden. S'nachts vriest het 3 tot 7 graden. En dan de verkeersinformatie, Dennis mooi. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op de parallelbaan staat bij de afrit Feyenoord 2 kilometer file... en zijn er 2 rijstroken dicht.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 Uh, welkom terug beste luisteraars. We gaan naar de arena. Ajax Nak. En die. 21ste minuut. Nog altijd grote problemen voor Ajax. Want ze hebben het moeilijk met nak. Nak dat met 1-0 voor staat na een geweldige goal van Ambrose. En Mark Brasser kijkt nog steeds naar Robin Haasen. Die in die vijfde set moet toeslaan om nog een vijfde duel af te dwingen. Ja, op drie minuutjes na zijn we vier uur onderweg hier in de Hall van Albert Viel 3-2. In het voordeel van de Fransen in de persoon van Adriaan Manarino. Maar het gaat allemaal nog op service. Robin Hazen nu aan het serveren om de stand gelijk te trekken. Om er 3-3 van te maken in die vijfde set. Ja, daar sta je dan na de winterstop. Een nieuwe trainer en daar sta je achter tegen een van de onderste ploegen. Andy, hoe ja. kan dat nou? <laughs> het lijkt wel voetbal af en toe. Het is uh, inderdaad de eerste goal dit jaar <laughs> nog uh, al van uh, Nac Breda. De, wel een hele fraaie van Ambrosio. Maar ja, dat soort dingen kunnen. Dat blijkt wel weer de hele dag al. Vandaag hebben we grote uh, verrassingen gezien. Alleen PSV dat, uh, doet het echt op zijn houtje. En in Eindhoven zullen ze echt zich zitten te verkneukelen. Mooi woord om uh, hier naar de arena te kijken. Omdat uh, Nac nog altijd met 1-0 voor staat. Ja, die kijkt niet eens meer. Die kijken nee, nee, joh, in gek. Je kan er wel op vieren. Van, Is dus daar, viel me, daar viel me toen ook van, ook van kluivert dat hij nooit naar de Eredivisie kijkt. Maar goed, uh, het zal. Nu uh, moet hij wel kijken, want hij speelt mee. En uh, ziet dat Zier de bal uit. Zier bal breed op Sjöne. Oh, wordt een balletje terug van uh, Sjöne. Ja, als je 1-0 achter staat en je geeft dat soort balletjes. Want het was een hele mooie bal. Maar wel met heel veel, uh, met heel veel moeite uh, aangenomen door Zier. Maar hij gaat door en probeert tegelijk maken te maken. Dan komt de bal voor het doel. Twee vuizen van Birigitti. Wordt opgevangen door Zier. Zier met mooie bewegingen. erop Sjöne. Sjöne schiet op de benen van Paul Nee, geen goal zeg. Hoe is het mogelijk dat Huntelaar die bal. Er niet inschiet. schiet. Het is nu 2-3 meter van Biligitti. Krijgt Huntelaar met een stuitje de bal voor zijn rechter. En hij ligt echt ideaal voor zijn voeten. Uh, Zie je, die eerste uh, aardige beweging heeft. Geet al Die schiet op de benen van Marie. Dan uh, krijgt Huntelaar de bal. 3-4 meter bij Biligitti vandaan. En. Ja, het is ook met een beetje mazzel. Dat hoort er ook bij voor een keeper. Dat Berdigiti die bal tegenhoudt. Maar het staat nog altijd 1-0. Kijk, de wereldkeeper, keeper, hè? Fantastische doorman. <laughs> oh, ik heb hem zien plunderen en zien schutteren. Dit maar dan season. zou je zien dat hij ja. vandaag, weet je wel, de sterren van de hemel kiept. Nou ja, dit zijn wel reddingen. Uh, dat weet iedereen die ooit keeper is geweest. Ik niet tro trouwens, maar uh, dat uh, als je zo'n redding maakt... ook al zit er een beetje geluk bij, dan kon dat inderdaad wel eens... Uh, de de toon zetten voor de rest van de wedstrijd. Ik durf dat niet te zeggen in deze wedstrijd hoor, want Ajax is sterker. Maar nou komt er regelmatig leuk uit. En dat bleek ook bij die twee hele grote kansen. Eén voor Korte. Uh, die ging er nog niet in. En de tweede kans was voor Ambrose. En die ging er dus wel in. Ajax met moeite in balbezit met uh, Kluivert. Speelt de bal even terug naar uh, Frankie, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong even kaatsen met Kluivert. Kluivert gaat meteen de diepte in. Maar de jong zegt ja, ik kan je daar niet bereiken. Dus speelt hij de bal breed op de licht. Alles nu op uh, Onana na op de helft van NAC. bal gaat ...naar de buitenkant, naar Neres. Neres, 8 doelpunten, 10 assists. De beste voetballer wat dat betreft uh, van de eredivisie. De bal gaat naar Veldman. Veldman naar de licht. En dan wordt er zo rondgespeeld. Gaat de bal naar de linkerkant. Uh, naar Vico. Uh, en die weer terug. Ja, het is breien, breien, breien. Maar Ajax staat wel achter. Na 24 minuten met 1-0 tegen Nak. En dan even naar de Davis Cup. Ben je 4 uur bezig, staat het 3-3. Drie... Even kijken, wat is het nou? 2-2, 3-3 en 30 gelijk, volgens mij. Ja, ja, Gooi je 4 uur maar weg. Ja, vier uur in een minuut onderweg. En we zijn helemaal niks opgeschoten nee, inderdaad. Nee, nee klopt. Nou, even dat naar is de, de arena stand. volgens mij, Henny. Uh, volgens mij ook, want het is gelijk geworden. Voorzet vanaf de linkerkant op het hoofd van Van der Beek. Hij scoort de verdiende gelijkmaker voor Erik ten Hag en zijn Ajax. Ajax-Nak 1-1. Uh, Mark, wat wou je zeggen? Ja, nou ja. Ik wou zeggen dat Manarino bij die stand van 30 gelijk een goede service sloegen, Dat hij daarmee op 40-30 voorgekomen is. En dat hij de game dus naar zich toe kan gaan trekken. Het voordeel voor de Fransman in de vijfde set begonnen met serveren. Dus hij loopt steeds een gamepje voor op Robin Hazen. Die dan moet, maar moet zien om, om de stand weer gelijk te trekken. Pakken dit punt maar even mee denk ik. 40-30. Oeh, Hazen mist een back-and-return op de tweede service. wilde die bal recht doorspelen, maar kwam niet helemaal lekker uit. Timing was niet helemaal Goed. goed de service ook van de Manarino draaide bij Hazenweg. Die service gespeeld vanaf links. trekt hij de bal uh, naar buiten toe. Nou, betekent dat de Manarino naar een uh, 4-3 voorsprong gaat. En dat uh, de Olympic Hall hier in Albertville nog altijd de bom vol zit. Mensen die gaan uh, niet weg, die willen dit uh, natuurlijk zien. Uh, wel aardig, deze Olympic Hall is op loopafstand van het... Uh, Olympische schaatsstadionnetje waar Bart Veldkamp in 1992 uh, uh, geschiedenis schreef. Door de 10 kilometer te winnen. Nou, geschiedenis geschreven wordt er misschien vandaag ook wel in deze hal. In deze Olympic Hall in uh, Albertville moet Robin Hazen natuurlijk wel eerst deze partij uh, zien te winnen. En dan krijgen we nog uh, Timo de Bakker tegen Richard Gasquet. Zover is het allemaal nog niet. We zijn zeven games onderweg in set nummer 5. 4 uur en 2 minuten hebben gespeeld. 4-3 in het voordeel van Adrian Manarino. Ajax is op gelijke hoogte gekomen met NAC. En die ja, knap. 1-1. Ja. Ja, het was, was een goede goal. Ook. Goed werk van Kluivert vanaf de linkerkant. met zijn voorzet. Ja, Van de Beek stond wel helemaal vrij. In ieder geval alleen iemand een beetje in zijn rug. Hij kon vrij inkopen en deed het dan ook goed achter Birgitti die uh, kansloos was. Maar een goede voorzet van Kluivert. 1-1 dus via Van der Beek. Die nu gedeeld topscorer is bij Ajax. Neres acht doelpunten. Schöne acht doelpunten. En Donny van de Beek acht doelpunten. Dat is knap. Nu heeft de lichte bal... Uh, Doet net alsof hij gaat schieten, maar daar is het wel iets te ver voor. Speelt de man de Veldman, Veldman zie je, zie je, de licht, de licht kijkt. Wat een belegering, ik denk niet dat NAC dit lang kan volhouden. Want Ajax is toch wel beter en buiten die ene oprisping van dat doelpunt van Ambrose... heeft daarna NAC weinig meer kunnen en willen laten zien, alleen maar verdedigend werk. En ook nog een gele kaart gezien voor Verschuren, die nu een vrije trap krijgt voor NAC... Gegeven door Ed Jansen, wij hebben in Amsterdam in de arena waar het dak open is 26,5 minuten gespeeld. En Ajax-Nak is op gelijke hoogte 1-1. Bohemian like you, Dandy whirls. Als ik nou de computer op hol zou slaan, en die zou, zou hem gewoon nog een keer starten, zou ik hem gewoon lekker door laten lopen. Heerlijk. Heerlijk nummer. Maar goed, dat gebeurt niet. We gaan. Uh, ja, tuurlijk. Heel grappig man. Ja, heel mannen. grappig hij is er zit leuk. Er zitten man aan de andere kant van het raam, die zijn een beetje mee. We Start hem gewoon nog een keer in. Oké, timer. Daar gaan we wel draaien ook weer. We gaan echt even ingrijpen, dat kan niet. Dat nee, is niet. Er is actuele sport, het gaat altijd ja. nog boven een plaatje. Het. Maar het was een lekker plaatje. Goed, dat hij zou winnen, daar twijfelde eigenlijk niemand aan. Mathieu van der Poel zou in Valkenburg wereldkampioen veldrijder worden. Maar, u heeft het gehoord, het liep allemaal anders. Hij werd geklopt, en dik ook. Brons was de troostprijs. helemaal van der Zand, die uh, ving hem zojuist op. Vorig jaar stonden we bij elkaar. Had je tranen, was er verdriet? Wat over is er nu bij jou? Ah. Het is uh, een beetje gelatenheid, denk ik, dus... Um, ik heb dat al vaker gezegd, maar als ik op mijn waarde geklopt ben... dan kan ik daar echt wel mee leven. En, ja, ik had natuurlijk gehoopt op veel meer, maar ja, ik, uh, ik kom op 2,5 minuten binnen. of zo, en Dan kan ik, uh, ja, kan ik niet zeggen dat ik de wedstrijd onverdiend verloren heb. Was hij nou zo goed of was jij vandaag niet zo goed? Geen idee. Uh, natuurlijk, als je eenmaal uh, dat gevoel hebt dat je niet meer gaat winnen... is dat mentaal best wel moeilijk als je naar hier komt om te winnen. En, uh, ja, uiteindelijk... Uh, ja, kom ik toch op een heel grote achterstand binnen, wat ik ook niet verwacht had. Wanneer knakte jij? Wanneer dacht je, dit gaat me niet meer lukken? Hey! Ja, eerlijk vroeg eigenlijk. Uh... Want je was goed weg? Ja, wel. Ik voelde me best oké. Okay. Uh, mijn tempo lag wel hoog in het begin, maar... ik had niet echt het gevoel dat ik moest lossen. Hij ja, ja, rijdt elk metertje voor metertje weg. en uh, ja, Ik begin meer en meer te sukkelen. Te sukkelen, zit dat dan in je hoofd of is het in je lijf? Ja, bijna dus... Of zo'n parcours, uh, als je niet echt top bent en... Uh... Terwijl je het zo goed kent. Ja, dat wel, maar het is, het is toch iets aparts. Dus, uh, het was echt wel een heel lastige omloop sowieso. En, uh, ik denk dat het uh, het beste gewonnen heeft. Op een gegeven moment komt Van uit bij je rijden. Dan denk jij van, ja, maar hier hoort er niet te rijden. <laughs> ja, normaal gezien als je een beetje uh, ja, heel het seizoen bekijkt, zou dat niet mogen. Maar het is al heel vaak gezegd zo'n WK is iets speciaals. En die dag gaan alles opnieuw. De, het kan ook zijn dat het WK in eigen land, de druk op je staat, je wil revanche nemen voor vorig jaar. Landgenoten staan om je heen, het moet jouw dag worden en, en dan lukt het net niet. Gaat, is, is die druk iets waar je misschien aan ten onder bent gegaan? Nee, ook niet. Ik voel me vrij ontspannen, zelfs voor de start. En ik denk dat ik niks mis heb gedaan. Ik denk gewoon dat er, uh, ja, dat er beter wordt. Ja. Uh, dit ga je wel weer meenemen naar volgend jaar. Het is weer een reden om revanche te nemen. Weer een jaar op frustratie rijden. Nee, het is, uh, zoals ik zeg, op deze manier kan ik er wel iets beter mee leven. Natuurlijk had ik hier heel graag uh, wereldkampioen geweest. Uh. Het was uh, ongelooflijk leuk om uh, door zo'n sfeer te rijmen, met zoveel supporters en Ik had gehoopt iets meer te kunnen geven, maar helaas moet ik tevreden zijn met brons. Kun je het nog een geslaagd seizoen noemen voor jou? Ja, toch wel, denk ik wel. Um... Ik heb een heel mooi seizoen achter de rug. Uh, nou, dit had het helemaal afgemaakt. Maar ik denk niet dat dit uh, ja, iets wegneemt van, uh, van mijn seizoen tot nu toe. Mathieu van der Poel, dankjewel. Toch feestteam met fijn dat je er even kwam. Ga wat lekker warm aan aantrekken. Ja, Mathieu van der Poel was dat. En dan die uh, feestmaker die er always look on the bright side of life uh, op de achtergrond Dat Vinden en, wij grappig. Ja, nou ja, oké. Okay. Ajax tegen NAC, Andy. 1-1. En Erik ten Hag en ik hebben iets uh, gemeenschappelijks. Wij hadden namelijk een vraag. En hij heeft hem kunnen stellen aan de vierde man. Want er wordt een hoekschop genomen. Die is nog niet genomen. Maar staat uh, op het punt om genomen te worden. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Meijers op Veldman. Daar wordt zelfs een voor gefloten en een gele kaart voor gegeven. En zegt Erik ten Hag, is dat dan geen penalty? En nee, zegt de vierde man. Want het uh, spel was nog niet bezig. En dus geen penalty. Wel een gele kaart dus voor Meijers. 1-1 de stand. is in de aanval. Met de Talia Fico die de bal voor doel geeft en wordt net weggekoopt... ...maar opgevangen door Schönebal gaat naar buiten. En Kluivert, Kluivert uh, met heel veel bewegingen in... ...strauus op gebied schiet met één vuist is het... ...Hokje uh, oh, Birigiti en Neres krijgt hem niet achter Birigiti de rebound. Dat had toch wel gemogen hoor, meneer Neres, maar het lukt hem niet. Ajax veel sterker dan Nak. en uh, door Van der Beek dus op gelijke hoogte gekomen. Van der Beek die drie keer scoorde in de 8-0 eerder dit jaar in Breda... Nu weer de bal bezit via Kluivert. Kluivert uh, bal even op uh, Huntelaar die al wat kansen heeft gekregen en nog niet benut. Want vandaar dat het 1-1 staat. Alleen Van der Beek heeft gescoord. En Bros voor Nak in de zesde minuut. De openingstreffer. Dat was ook alweer elf jaar geleden. Dat Nak op voorsprong stond in de arena. En toen wonnen ze zelfs met 3-1. En die ene goal werd door Huntelaar trouwens gemaakt voor Ajax. Nu bal bezit voor Ajax. Nog altijd Frenkie de Jong. Speelt de bal even weer naar Kluivert. Krijgt hem terug. De Jong. Halverwege de helft van Nak. Gaat de bal naar buiten. Naar Talia Fico. Die nieuwe linksback die het goed doet. Naar Zier. Zier met de voorzet. Huntelaar die probeert te koppen. De bal gaat naar de buitenkant. Wordt er gevlagd voor buitenspel. Dat kan nooit. Want Veldman neemt de bal over. En die komt echt meters erachter vandaan. Het spel mag ook verder gaan. Want de grensrechter slikte meteen zijn vlag in. Dat uh, deed pijn. Maar dat uh, lukte wel. En dan gaat de bal over de zijlijn. Het laatste geraakt door iemand van NAC. Ajax heeft echt een omsingeling. Zoals je bij uh, Richard van der Made bij het handbal heel regelmatig uh, ziet. Uh, het is echt eenrichtingsverkeer. Inborp voor Veldman. Kijken wat hij gaat doen. Zoekt Huntelaar? Nee. Heeft nog steeds de bal in handen? Nou, vindt dan wel Huntelaar... die iets dichterbij kwam. Huntelaar, balletje naar Zier, Zier, Veldman. Veldman, binnendoor naar Schöne. Schöne, buitenkant voet naar Zier. Mooie bal, maar Zier neemt er niet goed genoeg mee. En dan kan Nak uitverdedigen, maar dat is ook heel, heel smerig Slecht zelfs, want Ambrose loopt de bal over de zijlijn... en dan mag er gegooid gaan worden door Veldman. Het is een leuke wedstrijd, omdat het 1-1 staat... En omdat Ayse uh, lastig heeft met aanvallen om door die bijna Berlijnse muur heen te dringen. Maar die Berlijnse muur is ook ooit gevallen. Dus dan moet de muur van Nak ook gaan vallen. Misschien nu als Kluivert de bal heeft, brengt hem uh, voor het doel. Wilde hij, maar de bal gaat uh, niet eens over de zijlijn. Via uh, Verschuren, die ramt de bal naar voren alsof het de laatste minuut is. 36,5 minuut in de arena zijn er gespeeld. Zesde uh, minuut, Ambrose 0-1. 1-1 van de Beek in de 24ste. En dat is de huidige stand. En die luistert even mee, Mario van der Ende. Heeft geantwoord op de vraag die jij net uh, opwierp. Uh, Meijers krijgt terecht geel voor vasthouden van tegenstander... in het eigen strafstofgebied voordat de corner van Ajax is genomen. Geen spelstraf is logisch. Ballen is op dat moment niet in het spel. Dat is precies ja. zoals jij dat net, uh, net ook verwoordde. Je leert wat af op zo'n zondag. Zo uh, Dan gaan we naar uh, Mark Brassen. Even kijken hoe... Uh, hoe het met Hazen gaat, zit hij nog goed in de wedstrijd? Dat is de vraag. Hij zit uh, zeker nog uh, goed in de wedstrijd. We zitten diep in uh, de vijfde set. 5-5 vijf, vijf is het uh, nog altijd uh, geen breaks. Het is uh, Manarino die uh, serveert. Dat goed doet, nu op uh, 30-0 komt. Ja, we hebben Hazen gezien in de uh, afgelopen service games uh, van de Nederlander: dat hij daar vrij makkelijk doorheen kwam. Twee games, maar eentje, één puntje tegen. Dat zijn natuurlijk lekkere games voor de Nederlander. Er moet wel bij gezegd worden dat ook een uh, Manarino zijn service games op dit moment uh, ja, vrij makkelijk uh, binnenhaalt. 30-0 dus voor Manarino in deze bloedstollende vijfde set. Want krijgen we een vijfde partij? Dat is natuurlijk de grote vraag. Weer een goede service van de Fransman bij die stand van 30-0. Ditmaal slaat hij hem binnen door naar de backend van Robin Hazen. Die kan er niet bij. We zien de gespannen kopjes op de bank bij Nederland. Bij Jean-Julien Royer. We zien daar ook de coach van Robin Hazen zitten. Die is mee als een soort van assistent van, van Paul Harhuis. En hij natuurlijk ook ja, intens meelevend met zijn pupil. 0 dus in de game bij een stand van 5-5 in het voordeel van Adriaan Manarino. Eén puntje heeft de Fransman dus nog nodig om, oeh hij slaat nu een dubbele fout. Eén puntje wil ik zeggen heeft hij nog nodig om deze game binnen te halen. Ja dat moet je natuurlijk altijd nog wel even doen dat puntje. Dan komt hij op een 6-5 voorsprong en gaat Robin Azen serveren. We gaan naar Andy. We hebben weer één topscorer bij Ajax, namelijk David Neres, de Braziliaan. Laat wat gewonden achter zich. Maar Wormt zich prachtig langs. 3-4 man. Schiet dan met links. Achter Billy Gitti. De 2-1 voor Ajax binnen. Zo leidt Ajax in de slotfase van de eerste helft. Met 2-1. Doelpuntenmaker Meneer Mark Frankrijk Nederland. Ja, nou ik was mijn verhaal eigenlijk al een beetje aan het afronden. Het is nog altijd 5-5, 40-15. De Rino serveert tweede service voor de Fransman. Ik wilde zeggen dat als je deze game binnenhaalt... Oeh, dat leek me dubbel fout, maar de bal wordt uh, goed gegeven. Dat als je deze game binnenhaalt, terwijl het punt naar uh, Robin Haase gaat uiteindelijk... en het dus 40-30 wordt. Haase terug van 40-0 naar 40-30. Ja, dat de Fransman dan op een 6-5 voorsprong komt... en dat Haase dan gaat serveren om in uh, de partij te blijven... Dat deed de Nederlander net ook al bij een stand van uh, 5-4. Toen deed hij dat uitstekend, maakte hij er 5-5 uh, man. Manorino weet het niet uit te maken. zagen we natuurlijk ook al in de vierde set. Toen hij serveerde voor de wedstrijd. Niet alleen voor de wedstrijd, maar ook voor de ontmoeting. En toen toch een beetje chokte. Die game wel heel erg gemakkelijk wegaf. Waardoor Robin Haas uiteindelijk de tiebreak met 7-2 kon winnen. En we nu dus in een vijfde set zitten. Nou, dan nu een ace. Robin ging iets te vroeg naar buiten. Verwachtte die bal naar zijn backhand. Maar Manorino jaagt hem binnendoor. Hij haalt zijn game binnen. Komt op een 6-5 voorsprong. En dat betekent dat Haas zometeen gaat serveren om er een tiebreak van te maken in deze vijfde set. Andy in de Arena 2-1, dus alles weer rechtgetrokken. Wat een schitterende goal van de rest trouwens, zeg. Ja, het was een mooie, mooie actie. Maar er ging wel een uh, enorme fout bij uh, Nak aan vooraf. Slechte paas die makkelijk door Neres kon worden onderschept. Maar toen uh, ging je mooie slalom aan. Nou ja, dat hoort ook in deze wintertijd dat je slalomt. En dat deed hij heel goed. Want hij uh, kwam op de rand van het uh, strafstopgebied uit. En met links haalde hij uit en scoorde daarmee zijn negende doelpunt. Voor Ajax staat dus nu op negen doelpunten en tien assists. Dan ben je toch wel een redelijk uh, grote. Nog niemand in de dubbele cijfers wat dat betreft bij Ajax. Maar misschien dat... Dat uh, nog gaat komen. Want NAC staat op uh, omvallen. Op wankelen. Staat al 2-1 achter. En Ajax is zoveel uh, beter. Bal. Nu de diepte inhoudt uh, Thalia Fico de bal voor de lijn. Nee, het is een achterbal. Doeltrap dus voor NAC Breda. We zitten in de 41ste minuut. We hebben drie doelpunten al gehad in de eerste helft. Twee voor Ajax. 1 voor NAC. En dus 2-1. Ja, woensdag ging het nog zo goed bij Feyenoord. In de kuit pakte de landskampioen toen PSV bij de strot. Maar ja, dat was in de beker. In de competitie blijft Feyenoord een dolend elftal. Dat werd vanmiddag ook weer duidelijk in Venlo. Door een late treffer van Clint Leemans uit de strafschop... werd het 1-0 voor een VVV. Ja, het was een wereld van verschil dus met die wedstrijd van woensdag. En dat stoort trainer Giovanni van Bronckhorst. Deze wedstrijd moet je net zo beginnen als tegen PSV. Dan, dan, dan groei je in de wedstrijd. En dat was vandaag totaal anders. En dat was ook mijn boodschap in de rust: dat het, uh, hoe dat kan, dat het verschil zo groot is. Omdat je daarmee gewoon niet in de wedstrijd zit. Uh, en uiteindelijk, de tweede helft, hebben we het geprobeerd. Uh, zag je wat meer strijd, wat meer passie. Uh, en dan hebben we ook denk ik de wedstrijd uh, onder controle. Je weet dat, dat, dat Pvv met counters gevaarlijk kan zijn. En dat was de, de, de tweede helft ook. Maar ja, uiteindelijk hebben wij niet genoeg gebracht om, om deze wedstrijd te winnen. Uh, je zegt het zelf al. Je aanvoerder zegt het ook. Hè? Jullie brengen niet genoeg. Het oog een beetje vermoeid. Nou moet fijn dat het over het algemeen juist van dat karakter hebben. Waarom is dat er dan niet? Niet genoeg? Nou, dat was de eerste helft. De tweede helft was het er wel. Maar oké, okay, de eerste helft niet? Ja, maar dat, dat, dat vraag ik me ook af. En dat is toch een ontwikkeling die wij... Uh, als team moeten, moeten doormaken. Het verschil in wedstrijden is te groot. Als je de wedstrijd van woensdag ernaast legt... en vandaag de eerste helft... Is dat, uh, is dat een te groot verschil voor ons. Hoe moet het nou tot het einde van het seizoen? Uh, want dit is in de competitie weer een tik. De laatste drie uitwedstrijden haal je, haal je één punt. Dat is, zo blijf je aanmonderen. Ja, maar dat, we zijn dit jaar niet constant genoeg in, in de competitie. En daarom staan we ook een, uh, op grote achterstand. En, en voor ons zaak om...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 Ja. Als je me zo hoort, heeft hij de competitie een beetje opgegeven. Ja. Ja, dat niet? ja, zeker. Ja, maar dat is ook logisch. Ik vond het ook heel krampachtig uh, dat er werd gedaan rond uh, de nieuwjaarsborrel. Jan de Jong deed dat ook. Uh, we gaan terugvechten. Wij, wij gaan jagen op Ajax. In ja, maar heb je het kampioenschap? Dat snap ik dan nog. Uh, weet je wel. Bedoel, nou ja, je je daar, je hebben je we, daar hebben we het toch ook over, over het kampioenschap. 19 ja. punten achter op PSV, trouwens. Voor de luisteraars die dat niet bij de hand hebben. 19 punten achter op PSV. Dus dat ja. is een schier onmogelijke uh, opgave. We praten zo over door. Dus we moeten even naar matchpoint. Begrijp ik bij Mark Brassen. Nee. nee. Ja, het matchpoint. Ja. Nee. De Fransen 4 uur en 24 minuten. Ja, 4 nou? nou? ja, uur en 20 minuten zijn we onderweg. 30 gelijk was het in de service game van Robin Hazen. Hij speelde surf en volley, kreeg een moeilijke return te verwerken. En uh, miste die bal. En daardoor is het nu een uh, matchpoint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 Frankrijk gaat door naar de kwartfinales. Die gaan spelen tegen Italië. Nederland zat er in alle partijen dichtbij. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. We zaten net niet even op één lijntje. Jij bedoelde het kampioenschap. Ik bedoelde eigenlijk ook plek 3 of plek twee. Maar Misschien wel. Dat heb ik nee, ook het gevoel dat ze nee, daar. Uh... Nee, zeker niet. Feyenoord kan zeker concurreren met de AZ. Dus dat zie je toch ook vandaag AZ laat ook punten vallen. Nee, het is een verloren seizoen. Alleen Feyenoord gaat vol voor die beker. Nou, een thuiswedstrijdje in de halve finale tegen Willem II, dat moet te doen zijn. En dan komen ze Twente of AZ tegen. Dus ze winnen een troostprijsje. Maar kijk, vergeleken met vorig jaar toen de titel uh, werd uh, behaald, ja, is het natuurlijk uh, armoed troef. En. Gelukkig gelukkig voor de supporters komt Robin van Persie straks... voorzichtig aan binnen de lijnen. Dat gaat volgens mij nog uh, niet heel veel speeltijd opleveren. Maar dan kun je nog momenten van genot uh, beleven. Maar ja, uh, buiten dat uh, dennenappeltje dat er te verdienen valt... ergens in ja. april, mei, uh, ja, is het een schraal seizoen. Het is, het is en, is ik onvallig. vraag me wel af, ja. laatst wat ik erover zeg, van Bronkhorst. Ik hoor toch wel een hoop... Uh, Mensen die klagen hoor over Van Bronckhorst binnen Feyenoord. En ik heb er ook wel een beetje moeite mee. De man die Feyenoord met Dirk Kuyt en het collectief... naar de titel loodste he, in zo'n rotjaar... staat ineens ter discussie. Ja. Nou ja, goed. Um, zo kan het lopen in het voetballen. Dat hebben we gezien. 1-0 achter Ajax, 2-1 voor. Hoe lang nog? Tot de rust, Andy. Uh, seconde of tien. Het staat uh, 2-1 voor Ajax. En overigens uh, dat kleine prijsje waar uh, Hugo het over heeft... Toen ben ik het niet met hem eens hoor. Want het Ajax doet er ook een uh, moord voor. En ook Feyenoord wil heel graag de, zeker de gouden uh, dennenappel uh, winnen. Het is hier rust overigens. 2-1. Ambrose in de zesde minuut 0-1 van de beek, 1-1 assist Kluivert. En 2-1 door Neres na een mooie actie van hem in de 39 e minuut. Het is dus nog te overzien, de achterstand voor NAC. Maar of dat in de tweede helft zo blijft, ik betwijfel het. Want NAC heeft het wel heel erg moeilijk. En met wat uh, vallen en opstaan is het 2-1 gebleven bij rust bij Ajax tegen NAC. NTO Radio 1. Jeroen Tsepkema met het nos Noord-Korea stuurt een 22-koppige delegatie... naar de opening van de Olympische Winterspelen. De delegatie wordt geleid door de 90-jarige Kim Jong-nam... dat is de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement... en die is formeel ook het staatshoofd van Noord-Korea. Voor zover bekend gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... niet naar de Winterspelen.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 Loopt binnen? Ik zit me waarschijnlijk ook naar Espanyol tegen Barcelona te kijken. Daar regent het zo hard dat die voetbalwedstrijd meer weg heeft van een waterpolo-wedstrijd inmiddels. Ik ben benieuwd of die helemaal wordt uitgespeeld. Nou, in het buitenland voetbal later vanmiddag meer over. Um, koud. Lekker weer eigenlijk wel. Lekker weer om te schaatsen, hebben we het eerder al over gehad. Uh, eerst voor de mensen die dat niet gehoord hebben, het gaat vriezen, hè? Het gaat vriezen, ja. Op dit moment vriest het ook in het uiterste oosten van ons land. Maar een heel klein beetje. En vannacht is het ook niet echt enorm veel uh, vorst. Ik denk dat de temperatuur ook net iets boven het vriespunt uh, blijft. En een wat dieper land inwaarts 1 of 2 graden misschien uh, op een aantal plaatsen. Maar daarna hebben we een paar uh, nachten waarbij het wel... Uh, toch op wat meer plaats ook matig uh, gaat vriezen. Min 5, min 6, uh, min 7. Nou ja, dat kan wel leiden tot een uh, dun laagje op bijvoorbeeld van die Sintelbanen, waar mm -hmm. een beetje water op uh, opgespoten wordt. Dus misschien woensdag dat een enkeling al daarop uh, zou kunnen gaan schaatsen. Ja. Op echt natuurijs slootjes en zo, dat is nog een beetje te vroeg. Ja, want dan is de grote vraag natuurlijk, kijk eens wat verder, ja, het of is ziet dat onzeker er, nog? Nou, het ziet er nu naar uit, uh, zoals de papieren er nu voor liggen, dat is vrijdag zaterdag, de zachte lucht toch alweer wat meer onze kant op uh, uh, begint te komen. Ja, En als dat echt bij ons weet door te dringen... dan is het natuurlijk helemaal voorbij en dan wordt de schaats echt helemaal niks. Nee. Dus nou ja, ik, ik hoop nog dat het een beetje teruggaat, zou ik maar zeggen. Maar, ja, ben je een schaatsliefhebber? Nou, ik zelf helemaal niet, maar ik, ik nee, vind ik het Nee, jij, jij bent typisch zo'n type achter een stoel. Oh, oh ja, nou, ik kan ook helemaal... Zeg. Nee, nee, nee, ja, nee, ja, maar, nee ik kan helemaal niet schaatsen. Nee, ik ook niet hoor, trouwens. Dus nee. ik word er ook helemaal jij... niet opgewonden van. Want vergis je niet. Jij, jij, jij vertelt nu dat het zo rond dinsdag, woensdag. nou ja, dat het wel eens geschaatst kan geworden. Ja. Nou, daar worden heel veel mensen op zondagmiddag blij van hoor. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. En dat vind ik heel erg leuk. Maar zelf, voor mij hoeft het helemaal niet. Ik ben opgegroeid in een warm land. Dus geen maar dat warme Hugo, weer. Hugo schaatsen achter een bank. Ja, ja. <lacht> Nou, dan pas ik er naast Hugo. Dan gaan we samen <lacht> nee, krabbelen. <lacht> ik heb er niks mee, maar ik, ik kijk er graag naar. Uh, komt er niet een Olympische Winterspelen aan? Zeker. Ja, zie je ja, dag, dat. Dat vind ik nou wel leuk. Dag, zie je wel. Oh, daar wel ga trouwens. ik wel lekker naar kijken. Ja, ja gelukkig ja. wel. Ja. Ja, goed. Dankjewel voor mij. Radio 1, MOS langs de lijn. Goed, gaan we naar uh, Sparta tegen Willem 2 ja, van de vandaag. Op terugblik. Ja, even dik advocaat laten horen. Hij heeft zijn eerste drie punten binnen als trainer van Sparta. Wonden ze met 1-0 van de, de nummer 14, uh, Willem 2 uh, in eigen huis. Het was dik en dik verdiend. Maar omdat Sparta de kansen bleef missen, bleef het toch nog spannend. Toch werd er na 90 minuten dus afgefloten met een 1-0 stand. Nou ja, gelukkig maar. Want je weet, als je die tweede nu maakt, doet uh, het hoeft maar één verkeerde aanval uh, te zijn. En ze hebben een aantal spellen die aardig kunnen schieten. Dus dat kan ieder geval ook. En dan, uh, dan heb je 90 minuten keihard gewerkt en goed gespeeld. Maar dan speel je gelijk En uh, da, Daar waren we niet bij gebaat. Dus we moesten winnen. Ja, en gelukkig uh, hebben we dat gedaan. Ik kan me voorstellen, ik had net een trainer die werd helemaal gek van zijn eigen ploeg. Dat jij ook gek werd van al die gemiste kansen. Ja, als je zoveel kansen krijgt. De een nog mooier dan de ander. Ja, dan moet je die wedstrijd met 2-3-0 minimaal winnen. En uh, dat hebben we niet gedaan, dus uh, hopelijk kunnen we hiervan leren ook. Maar uh, ze maakt het ons zelf niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel een beetje het probleem van Sparta. Jullie creëren wel kansen, voetballen zitten wel in. Dat hebben we ook vandaag weer gezien en al eerder gezien. Maar je moet die kansen wel maken, anders blijf je er altijd hangen waar je staat. Ja, daar gaat het spelletje om. Het gaat om het goals maken. Uh, eigenlijk niet eens om het mooie spel. Het gaat om dat je me meer goals maakt in de tegenstander. Nou, vandaag had je minimaal vier moeten maken. En, dan had je, en dat is helemaal niets bijzonders, want die, ka die kansen waren zo open. Dus ja, daar moeten we toch uh, lering uit trekken. Um, nieuwe keeper. Houd de nul. Die kennen we inmiddels nu wel. Nou ja, die jongen stond echt uh, met uitstraling te keepen. En dat uh, nog nooit is twee dagen hier. Dus uh, daar was ik wel erg blij mee wat ik zag. Heb je meteen een goede concurrent voor Kortsmit, want uh, dit, dit is er wel eentje. Ja, nee, de, en de beste is zo simpel is het. Ik bedoel, daar doe ik niet zo moeilijk over. Um, in de kleedkamer nu is er, Ik bedoel, je staat nog steeds laatste. Is dat dan feest of is het toch gewoon opluchting van jongens, we hebben de aansluiting weer gevonden. Nu moeten we doorpakken. Ja, een terecht, terecht de vraag, dat is zo. Opluchting dat we niet uh, gelijk spel hebben weggegeven, en dat we in ieder geval de aansluiting maken op. Uh, dus dat het gat is nu weer een stuk kleiner geworden. En dat geeft natuurlijk toch een heel goed, heel goed gevoel. Ja, want je, vooraf toen je begon zei je de eerste vier wedstrijden worden cruciaal. En dan kan ik me voorstellen dat je hem vandaag de hele dag geknepen hebt. Tot en met het eindsignaal. Nou ja, ik, ha ik had zeker verwacht dat we uit de eerste vier wedstrijden zeven punten, zes, zeven punten hadden moeten halen. En dat heeft er ook in gezeten. En, uh, nou ja, het is niet, we hebben er namelijk drie. Dus nu moeten we zorgen dat we de volgende twee wedstrijden punten pakken. Ja, gelukkig is de volgende al snel, dus je kan het snel goed maken. We kunnen het gelijk goed maken. Ja, hij klinkt opgelucht. Ja, maar kijk, ik heb natuurlijk de wedstrijden aandachtig uh, bekeken. Het is echt een groot verschil hoe Sparta voetbalt onder Dik Advocaat in vergelijking met de man ervoor, Alex Pastor. Uh, van de vier wedstrijden onder Dik Advocaat, uh, ja, waren er drie. Uh, daar had Sparta zeven punten uit moeten krijgen als uh, he, geluk een beetje had meegespeeld. Dan was dat beloond geweest. En uh, wat vooral ze opvalt is dat dik Advocaat de jongens kan raken. Ze vechten, ze knokken. Ik heb ze nog nooit zo hard zien werken. En dat was onder Alex Pastoor absoluut niet het geval. Nee. Spelers konden geen vuist maken, mentaal zeer zwak. En dat is dan toch wat hij met zijn 70 jaar en zijn energie uh, teweeg heeft gebracht. Ja, ik probeer even het schema van uh, Sparta tevoorschijn te toveren. Volgens mij krijgen ze PSV toch... Uh... Ja, nee, ze krijgen woensdag Utrecht uit... en uh, ze krijgen... Uh, even... Kijk, zaterdag Sparta thuis. Ja. Of uh, PSV thuis. Ja. Ja, ja, Utrecht en dan PSV ja, goed, thuis. En dan, en dan Twente, Twente kijk, uit. Hè, op 18 februari. Sparta speelt nog tegen alle naaste concurrenten. Nakom nog een keertje. Uh, Twente, uh, Niet te vergeten, Roda uit. Dus ja, kijk, ik, ik heb me al verzoend met de nacompetitie, maar Sparta moet zorgen dat het geen 18e wordt. Maar goed, als je kijkt naar de onderste vanaf, plek uh, 14. Kan het nog alle kanten op, hè? Ja, er zijn vijf ploegen die, die meedoen. En dat zijn Willem II, NAC, Roda, Twente, Sparta. En wie mis ik nog? Uh, Willem II, uh, NAC, Roda, Twente. Ja, dat is Kode het. EC. Ja, ja. En ik denk dat Twente wel de aansluiting zal vinden... omdat ze toch echt wel kwaliteiten hebben met Assaidi en uh, Jensen. En uh, niet te vergeten, maar heer. Ja. Ja, Goed, nou, het euh, belooft in ieder geval euh, spannend te worden. Dat mogen duidelijk zijn. Wacht, als dat Fleetwood Mac niet is? He? Ja, dat heb je heel goed gelezen uit de computer. Hugo Borst. Nou, die ken ik wel, hoor. Die ken je toch wel? Oké. Okay. Little Lies, inderdaad. Van Fleetwood Mac. Ja, met een uh, lekkere disco beat Little Lies van Fleetwood Mac. Goed, gaan we terug naar uh, het wereldkampioenschap veldrijden in Valkenburg. Het werd uh, niet alleen een nederlaag van Mathieu van der Poel... maar natuurlijk ook een vrije zege voor Wout van Aert. Net als dit seizoen mag hij ook uh, volgend jaar... met de regenboogtrui in de ronde crossen. Steven Dalebout, die sprak met de bel. Gefeliciteerd met je derde op een rij. De manier waarop je wint heeft vriend en vijand verbaasd. Jouzelf ook? Ja, het heeft me echt verbaasd... Uh... Je moet zeggen, uh, ik had hier een enorme strijd verwacht met Mathieu en uh, in het beste geval gehoopt dat ik hem wel kon kloppen. Ik heb hier heel hard voor gewerkt voor het kampioenschap, maar uh, ik had er uiteraard, niet, uiteraard niet verwacht dat ik de koers zou domineren. En, uh, veel zal te maken hebben met Mathieu, die toch uh, een mindere dag zal gehad hebben dan, uh, dan de rest van het seizoen. Um, maar ik zelf was uh, op het niveau dat ik wou zijn. En, uh, het is een enorme verrassing voor mij, maar het is des te mooier. Op welk moment merkte jij, en was het misschien al wel vroeg in de koers... dat je, ja, dat je zoveel beter was dan wat dan Mathieu van der Poel vandaag? Ja, we zien al een heel jaar dat hij de eerste ronde supersterk is. En dat werd de grootste uitdaging voor mij om hem te proberen te volgen in de beginfase. En toen dat lukte, was al al eerste mentale overwinning eigenlijk. En vanaf dan wist ik dat het een parcours was waar je moest proberen je ritme te vinden. En dat lukte in de tweede ronde perfect. En dan kon ik direct met jou onder druk zetten. Jij had het initiatief daar, hè? ja. Ik ben eigenlijk iemand, als ik goed ben, neem ik het initiatief. En, uh, ja, het was ook het parcours waar je, waar je dat moest uh, proberen als je, als je kans moet wakken op de titel. En, uh, ik denk uh, vanaf ik dan een mooi gatje had op uh, Mathieu, dat, uh, dat ik ook mentaal het overwicht kreeg. En, uh, ja, uh, ik had het ook niet verwacht dat het zo zou lopen, maar uh, het is uh, mooi. Nog altijd geloof ook veel mensen dat jij vorig jaar uh, met die bandenkeuze een, uh, een belangrijke zet hebt gedaan. In die zegen van vorig jaar. Was er nou vandaag ook zo'n soort uh, truc? Nee, ik denk dat ik gewoon, net als iedereen mijn modderbaan aan de start stond en uh, dat je ja, niet mag vergeten dat je gewoon sterke benen moet hebben om de uh, wereldtitel te behalen en uh, die had ik vandaag, dus uh, gelukkig uh, is dat geen thema vandaag. Als je wereldkampioen wordt ja, dan ben je de beste van de wereld, ben je dan ook de beste van het wielja van het, uh, van het Absoluut niet, uh, ik heb voor de start al gezegd. Uh, het gaat hier niet om het seizoen goed maken of de man van het seizoen worden, dat is gewoon Mathieu hij uh, heeft het heel het seizoen laten zien dat hij klasbekjes en uh, veel sterker was dan mij maar uh, als topsporter is het ook de kunst om je uh, doelen dan te verleggen en uh, die had ik op vandaag gelegd en uh, Mathieu zal uh, altijd de geschiedenis ingaan als uh, de man van, van dit seizoen en twee k staat daar los van dus uh, ja, ik uh, ben uiteraard heel blij met die titel, maar ik kan nu niet, uh, niet schreeuwen dat ik uh, de man wat ze zoomen, want want uh, dat zou echt belachelijk zijn. Sympathieke woorden van uh, Wout van Aert over Mathieu van der Boel... tegen uh, Steven Dalemaat. Vandaag ging Feyenoord op bezoek in Venlo tegen VVV. Het werd 1-0 voor de thuisclub. Ja, bij VVV was het al feest. De club viert haar 115-jaar bestaan. Ja, en dan komt er nog een feestje bij in Limburg. Het kan niet op in Venlo en zeker niet voor matchwinner Clint Leemans. Ja, geweldig natuurlijk. Uh, Zo'n sfeer jubileumwedstrijd voor ons, 115 jaar. En uh, je weet dat de regerende landskampioen op bezoek komt. En de uh, eerste helft spelen we heel goed. En de uh, ja, tweede helft zie je toch dat Feyenoord heel veel kwaliteit heeft. Dus een beetje tegenhouden, maar ja, je krijgt altijd de kans. En uh, ja, penalty de laatste minuut. En uh, dan is de sfeer geweldig natuurlijk als je drie punten pakt. Wat een geweldig seizoen, hè? Ja, tot nu toe gaat het heerlijk. Wie had dat gedacht? en uh, ja, We moeten gewoon deze lijn doortrekken. We zijn er nog niet eigenlijk. Maar uh, ja, we gaan dadelijk Ajax nak kijken en uh, misschien lopen we weer drie punten uit. Is het uh, uh, toch een constatering in zo'n wedstrijd dat jullie voetballend eigenlijk helemaal niet zoveel onderdoen voor Feyenoord? Dat er bijna geen spelers zijn voor Feyenoord waar je als VVV je moet van denken van nou zeg, die kan wat wat ik niet kan? Nou ja, ik denk wel uh, dat er twee bovenuit zitten bij Feyenoord zijn Berghuis en Jurgensen. En, uh, ja, maar dan zie je als je heel compact speelt, dat zij ook moeite hebben om, uh, om er doorheen te spelen. En helft uh, hebben we dat heel goed gedaan. Ze hebben Feyenoord druk gezet, hadden wij de beste kansen. En uh, ja, wat ik net zeg, tweede helft uh, zie je dat Feyenoord wel, uh, wel een tandje bijschakelt en het uh, wel druk zet. Maar uh, ja, met onze keeper, met onze wilskracht en vechtlust is het moeilijk om erheen te komen. En uh, ja, die kans komt altijd voor ons. Penalty moment en uh, ja, Jones gaat de uh, verkeerde hoek in. Ja, dat moment wil ik het ook even over hebben. Dat is dan al wat, even vlak voor tijd, de penalty nemen. Je bent de vaste penalty nemer, een goede penalty nemer... maar deze was misschien toch nog even anders en met meer spanning? Ja, tuurlijk. Uh, je weet dat het een jubileumwedstrijd is. Uh, Landskampioen komt op bezoek. Maar uh, ja, ik, ik voelde in de 70ste minuut van. Uh, ik, ik kon eigenlijk niet meer. Ik had wat last deze week. Maar ik voelde van. Uh, nee, ik, ik laat me niet wisselen. Want oh, er komt nog een penalty, dacht je? Nou, ik voelde van. Ik kan misschien nog een vrije trap of een penalty maken. En, uh, of een afstandsschot. En uh, ja, ik voelde dat hij eraan kwam. En ja, ik kwam ook. En dan weet ik van mezelf uh, dat ik hem uh, gewoon binnen moet schieten. En uh, ja, Jones, hij wachtte lang. En ik hoorde net dat hij een briefje had. Dat hij, hij had iets op zijn, op zijn handschoen staan. Uh, ik, ik zag ook in de statistieken. Bij jou staat dan, dat je ze links schiet uh, toch? Ja, ik heb er nu vier genomen in de Eredivisie en uh, ja de eerste drie waren dus uh, alle twee rechts van mij en eentje links tegen PSV en uh, ja de, nu is de derde rechts en uh, en de één links maar uh, ja ik wacht gewoon op de keeper en uh, tot je maakt de beweging ook zelf hè? Ja precies, ik wacht op de keeper tot hij gaat en uh, volgens mij vier van de vier nu uh, keeper verkeerde hoek in. dus uh, prima. Dat is uh, echt uh, groot feest hier in Venlo nu al toch? Ja, nou ja, natuurlijk gaan we ervan genieten dat je de, dat je de landskampioen verslaat. Maar wij moeten, niet, uh, wij moeten niet denken dat we er al zijn, vind ik. Uh, vorig jaar in NEC gezien uh, stond heel, heel hoog, uh, ook rond deze tijd. En ze zijn we er toch uitgegaan. Dus uh, we moeten wel uh, realistisch blijven, vind ik. Maar uh, ja, dit is, uh, dit is wel heerlijk, hoor. 13 punten los van, de, van de, boven de streep. En uh, ja, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet meer weggeven. Leemans. Ja, Rus... nou, dat is echt dat. onzin wat hij zegt. Ze hebben nog vijf punten nodig en daar hebben ze 13 wedstrijden voor. Dat ja. moet toch wel lukken. Ja. Knap hoor, van Maurice Stijn. Dat, dat lijkt me ook, Ja, VVV. zeker. Dan AZ tegen Rodi SC. Daar hebben we het al eerder ook al over gehad. Het eindigde in 2-2. Toch al een verrassend punt voor de nummer 17 uit Limburg. Want AZ was een groot gedeelte van de wedstrijd stukken beter... als we onze verslaggever mogen geloven. En waarom zouden we dat niet doen? Frank Snoeks praat nu na met de trainer van Roda, Robert Molenaak. Als je staat waar jullie staat op de ranglijst... dan zul je af en toe punten moeten halen waarvan men niet gedacht had... dat jullie daartoe in staat waren. Is dat vandaag gebeurd? Ja, dat vind ik wel. Zeker na de eerste helft. Ja, dat we dat eruit hebben kunnen persen, de tweede helft. Wat een tweede helft, ja, echt goed hoor. Want er was in de rust veel optimisme voor nodig... om aan het resultaat alleen al te mogen denken. Nou, ook wat bijsturen. Tenminste, bijsturen. Eigenlijk benadrukken wat we eigenlijk al afgesproken hadden. Nou, dat konden we eigenlijk pas echt goed uh, voor elkaar krijgen... na de wissel in de tweede helft, waarin we uh, Macrini erbij uh, zetten... die uh, ja, daar eigenlijk heel erg goed in is, die gaten dichtlopen, waardoor je vroegtijdig in balbezit kon bij een inspeelpaas. En uh, dat misten we de eerste helft uh, een beetje. En, uh, ja, de, de linie-middenveld op dat moment uh, uh, functioneert een stuk beter. Jullie hebben, al als je naar die tweede helft kijkt... een hartstikke aardige Nu jullie zijn veel te laag. <laughs> ja, maak hem nou. Ja, ja, jullie zijn beter dan, als je naar de tweede helft kijkt... zijn jullie veel beter dan de plek waar je staat. Nou ja, maar ik we zijn ook van plan om uh, te stijgen op de ranglijst. Dus, uh, daar, uh... Vandaar. Ja, nou, ik vind wel dat uh, met de uh, toevoegingen die we hebben kunnen doen uh, in de winterstop... Ja, hebben we gewoon meer smaak in huis. Uh, en die bangaard nou, hè? jij bent zelfverdediger geweest. Hij begint uitermate ongelukkig, want hem overkomt wat je af en toe eens overkomt. Maar liever niet in je debuutwedstrijd, eigen doelpunt. En daarna? Nou, daarna heeft hij een hele solide wedstrijd gespeeld volgens mij. En uh, ja, kan hij de duels aangaan. En, en uh, in plaats van alleen maar... Aanvallen, onderbreken van een tegenpartij. Soms ook wel eens een aanval overnemen. en dat, uh, ja, Daar moeten we er eigenlijk nog veel meer van hebben. Want uh, dan kunnen we nog vaker niet alleen de bal afpakken... maar ook uh, terug naar aanvallen. En dat, daar hebben we wat vleugen van gezien uh, in de tweede helft. Hij is een versterking. Ja, en niet alleen hij. Ik vind ook uh, dat Afdijjai uh, een gombo die uh, in kan vallen voor, uh, voor Shaheen. Uh, wat ik al zei, meer smaken voor in. En dat, uh, dat betaalt zich uh, nu uit. Ja, onderin doen ze allemaal, of de nodige clubs, goede zaken. Rode C Sparta, voor uh, NAC. Uh, hoe zit dat? Die staan achter en die houdt kamp. Hoe gaat het met NAC? Ja, die hebben voorin natuurlijk ook een paar smaken. Eén daarvan is Rijvloed, die op de bank begon. Maar in de rust uh, is gekomen bij een 2 8 achterstand stand voor NAC tegen Ajax in de Arena. En een andere smaak is een uh, Olympische medaillewinnaar in 2016. Olympische medaillewinnaar, ja, Wat? met Nigeria. Ja, Nigeria Hij oh. heeft uh, met Nigeria brons gewonnen in 2016. Dat is die Sadiq Umar of Umar Sadiq, het is maar welke bron je daarvoor raadpleegt. 21 jaar. Die komt straks, denk ik, nog wel in het veld bij uh, Nak. Maar rij is gekomen voor een verdediger voor Carol Nets. Dus wat aanvallender spel voor Nak. Dat zullen ze ook wel moeten. Want staan met 2 en achter, met balbezit voor Ajax. En de slechte bal van Ziegh misverstandje met Veldman aan de rechterkant van het veld. Bal gaat over de zijlijn en uh, Nak mag gaan gooien. Heeft Nak nog uh, wat wensen natuurlijk, de gelijkmaker. Maar het zal moeilijk worden hoor. Want Ajax was toch veel sterker in de eerste helft dan de Bredanaars. En met name Huntelaar heeft aardig wat kansen gemist. En als hij die raak gaat schieten, nou dan uh, hou dan je hart maar vast. Als uh, Nak. Aan, eh, zeg maar, fan zijnde. Eh, dan heb je echt een hele zware middag nog in de tweede helft. Tweede helft die nu vier minuten bezig is. Even een aanvalletje meenemen met Huntelaar. Die de bal terugspeelt op de licht. En hem terugkrijgt van de licht. Dan gaat de bal naar buiten. Naar Vreentje de Jong. Die jong terug naar de licht. Alles weer op de helft van Nak. Op Pronanana. En de licht gaat maar eens lopen. Met de bal speelt hem naar de buitenkant. Naar Taliafico, Taliafico naar kluivert, kluivert naar de licht. De licht gaat weer verder richting het strafschopgebied. Dan probeert Van de Beek iets moois te doen. Dat lukt niet en maakt daarna een overtreding. En dus een vrije trap voor NAC. Staat nog altijd 2-1 na 5 minuten spelen in de tweede helft voor Ajax. Tegen NAC uit Breda. Brothers and uh, this old heart of mine. Oh, nou we gaan naar Andy. Ik dacht dat we het andersom zouden doen, dat ik het plaatje zou doen, maar oh, dat kan ook. We zijn flexibel. Andy. Ja. ja. Hallo. <laughs> Andy. Ik vind, wakker worden. Ik vind het allemaal best. Ja, dat is wel een goeie. Ik ben klaar wakker, <laughs> ja. maar, maar de hele goede maar. Uh, jouw opmerking is niet voor niets, want het is nog niet veel leuks. Nee, het is een laag tempo, hè? Ja, en Ajax heel slordig. Eh, met name de, zeg maar, de grote mannen op het middenveld. Eh, waarbij Ziyech natuurlijk als een van de grote En dat laat hij nu ook zien. Want hij pakt wel heel makkelijk de bal af van de tegenstander. Maar hij heeft nog geen goede paas gegeven. Nu gaat hij heel ver komen tot in het strafschopgebied. Maar daar is een hele goede ingreep van Pablo Marie. Die hem eh, de bal van de schoen afloopt. Nog geen goede paas gegeven. Ziyech in de tweede helft. En dat maakt het dan ook wat minder leuk. Want dan heeft Ajax veel balverlies. En eh, Nakia probeert het wel. En eh, echt, het is aandoenlijk... Af en toe om te zien hoe ze het proberen. Giovanni Corte, die nog niet wist dat de tweede hel begonnen was, liep uh, heel hard richting het doel, maar wel zijn eigen doel. En bracht Berigitti daarmee in de problemen. Uh, Berigitti, waarvan het mij opvalt dat hij, uh, hij is rechts, maar links dan ook geen bal fatsoenlijk kan trappen. En dat zijn toch dingen die je kunt leren. Balbezit voor. Nak, we zitten in de tweede helft. Die is 8,5 minuten oud. en Dus ja, moet Nak wel wat gaan doen. Want Ajax leidt met 2-1. Ja, Ajax leidt met 2-1. Ambroos zet Nak verrassend op 1-0. Daarna Donny van der Beek de 1-1. En een fraaie 2-1 van Neres. Maar dat kan dus nog steeds alle kanten op. En welke kant het opgaat, dat horen we zometeen na het Nationaal van 6 uur. Met ons betreft, graag tot zo. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft getrokken.